ben Zandvoort natuurlijk, welkom bij een nieuwe aflevering op jouw Zandvoortse Radio. Ja, je hebt ons even twee weken moeten missen. Twee weken rust op je radio. Ja, ik kreeg al verontruste mailtjes binnen van waar zitten jullie, zijn jullie soms naar de, naar de? natuurlijk naar Amerika toe, helaas. We zijn er wel langs gevlogen, maar we zijn aanbeland in het zonnige Mexico. Ja, ik zou je zeggen, het was er een stuk lekkerder dan hier in het druiligere en nu zeker koude. Zandvoort Maar niet getreurd, wij zijn weer helemaal fris en fruitig Van alle tequila hersteld En dat kan maar één ding betekenen We gaan vanavond vlammen weer met See It En wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Nou, misschien heb je het meegekregen Maar het schijnt fase te zijn dit weekend Dus we hebben een mega line-up in de See It Partykite ik denk toch echt wel dat ik wat eerder mag beginnen Als die team voor 10 dat we meestal doen Natuurlijk hebben we ook heel veel leuke nieuwtjes. Zoals het candy. Ja, de laatste kaarten gaan alweer over de toonbank. Ja, lente. Oh, het is zo lekker. En ik heb een shotje lentekriebels voor je. En wanneer? Ja, eerste paasdag dat ook nog eens een keer. Als ik naar buiten kijk, dan moeten we er nog even niet aan denken aan die lentekriebels. Ja, Ultrasonic Festival. Knallen nieuw Dancing Festival op de Plas was waar en wanneer Ik heb hier alle details en die ga je zeker horen Natuurlijk ook heel veel nieuwe muziek En als ik zeg heel veel nieuwe muziek Dan is het ook echt heel veel nieuwe Misschien ben je nog uh, niet hersteld Van uh, Sandro Silva Met Epic Nou ja, heb ik leuk nieuws voor jullie Want wij hebben alweer de nieuwste Namelijk Sandro Silva En Oliver Twist En het track Is Gladiator Uitgekomen op Mixmash Het label van Layback Luke En Oliver Twist momenteel aan het toeren Tijdens de Speak Up Tour Samen met de master hemzelf Layback Luke Dus daar beloven denk ik nog wel een paar samenwerkingen Uit uh, tussendoor te komen Genoeg gepraat Tijd voor de nieuwe track Sandro Silva en Oliver Twist Gladiator Dit is het Tot aan 11 uur de heetste beats. Willen we niet dat eitjes stikken en alles, al die paastollen, het koermitten. Tegenwoordig hebben we ook al een kerstboom. wat zeg ik? Nee, een paastak in huis. Ja, het lijkt wel tegenwoordig meer op kerstmis. Maar ja, vaak zijn er dan ook wel weer leuke feestjes. En ja, die leuke feestjes, ze zijn er zeker. De voorbereidingen voor Circus Balearica. Dit paasweekend zijn in volle gang. En deze moet je zeker niet missen. Al eerder kondigde het Candy aan een extra area toegevoegd te hebben vanwege de harde kaartverkoop. Het Candy's most stunning location ever zal dan ook fully packed zijn. Want de laatste 200 kaarten zijn nu te koop. Already, already get a taste, Circus Balearic Ibiza. Het muziekgebouw aan het eind naast het Centraal Station in Amsterdam verwelkomde vele grootheden. Maar voor 7 april worden eenmalig de concertstoelen eruit gegooid en een dampende house een menigte wil takeover. De imposante concerthal met unieke bewegende ledwanden wordt omgetoverd tot een Ibiza Club Experience. Ja, vast ingrediënt zijn natuurlijk de internationale headcandy residents en artists... ...who will deliver a stick slice of hands in the airhouse. Uit Londen wordt funky female crystal rocks overgevlogen. Die onder andere de support DJ act is van megaster Tayo Cruz. On top of all this zijn er speciale acts en fx als de glamorous Marionette Theater... Circo Loco, Los Animals, Fearless Fire Eaters en de fameuze Ibiza Stealth Walkers. Ja, het belooft dus een nodige presentatie te worden. Ja, en dan de ticket sales. Ze gaan hard, dus wil je er echt heen? Zorg dan dat je niet misrijdt. Het Candy vindt plaats op 7 april in het muziekgebouw aan het Ei. En ja, er zijn nog een paar kaarten verkrijgbaar. Voor 30 euro exclusiefie zijn ze van jou. En ze zijn natuurlijk verkrijgbaar via www.hetcandy.nl En Primera Outlet. Dus je kunt als je gewoon hier in Zandvoort de Altestraat in loopt. Zo bij de Primera langs. Altijd leuk. En wat ook leuk is. Anger Dimas. Als je hem samen laat werken. Dan krijg je altijd vele verrassingen. Ditmaal samen met de Jackers. Met het Ria. Dit is See It. Met zomaar meteen meer nieuwtjes. En natuurlijk. The PARTY GUYS Een van mijn favorieten van dit moment. En de man hierachter is, Sam Lamore. En Patrick Hagenaar, die dacht: I can get better than this. Dus hij heeft er een hele leuke remix van gemaakt. En Sam Lamore kwam deze track te horen. En hij zegt: Deze track moeten we uitbrengen. En zo geschieden. Binnenkort kun je hem op iTunes, of Beatport, of enig ander download portal downloaden. Perjured Dude, Can't Get Better Than This in de Patrick Hagenaar remix en nu al te horen natuurlijk bij je vrienden van de radio. Zie het in de house. En ja, ik zeg het al, Pazen. We over weer het eieren zoeken, maar ook lentekribbels. Op eerste paasdag namelijk, zondag 8 april. Voor de mocht je het nog niet weten, laat je de lentekribbels gaan op de beats van de beste die jij zet te zien. Voor de verandering kan je op een zondag eens heerlijk uit je dag gaan. Want de dag erna ben je verplicht vrij en dat komt goed uit. Want de line-up ligt er niet om. Grote namen als Sunnery James en Ryan Marciano en Rehab voeren de line-up vol toparties aan. En aan die topkwaliteit, ja daar hoeft niet getwijfeld aan te worden. Een aantal DJ's sleepten vorige week bij de International Dance Music Awards in Miami nog een prijs binnen. Zo won Rehab de titel beste breakthrough artist, solo en ja tijdens kribbel zal hij laten zien dat hij deze titel meer dan waard is. Sandro Silva, ja je hoorde hem net al met zijn nieuwe track, Gladiator. Ja hij wil samen met Quintino een platinum award voor de legendarische plaat Epic. Deze award werd in Miami door niemand minder dan Chesto overhandigd. Grote kans dat dit heerlijke nummer op 8 april ook zeker even voorbij komt. Naast nu James en Ryan Marciano, Rehab en Sandro Silva zijn ook Dimitri Vegas en Like Mike uit België. Craig Salto, Base Jackers, Beggy Begovic, uh, Mitchell Niemeyer en Andy Forman present. Kortom een zeer kribbelend line-up met grote namen uit de zien. Ja, door een mooie weer, ook al een beetje in de festivalstemming. Nou, kijk dan maar niet naar buiten. Je kunt beter gewoon al gelijk achter je computer gaan zitten en Paylogic-site voorschijn toveren. Want ja, haal die laatste commietikken, lente en zomerkriebels voor 50 euro en bespaar maar liefst 19 euro. Ja, het interactieve Kribbel uh, Casino op Facebook is 24 7 geopend. Hier beproef je je geluk op de Kribbels Super Slot Machine. En maak je kans op tickets voor lente Kribbels. Altijd leuk natuurlijk als je gratis naar een feestje kunt. Vergeet sowieso uh, niet de Facebook pagina zo nu en dan te checken. Want er zijn leuke winacties. Dus, je kunt ook eventjes naar Twitter gaan. We hebben het al een tijd niet meer gedaan. Uh, tweets en beats. Maar Twitter met Kribbels NL. En dan heb je de website nog www.kriebels.nl Of je gaat gewoon gelijk door naar die Paylogic site voor de kaarten. Dit was het nieuwtje van Lente Kriebels Door met nieuwe muziek. En ik hoop dat je nog niet genoeg fruit hebt gehad. Want die heb ik nu voor je een Joe Suggies. Een nieuwe productie is namelijk Kiwi Stick. En die jongen hou hem in de gaten. De ene knaller vloept nog niet uit zijn koker. Dat de andere weer de parade inschiet Nu hier zijn nieuwste track kiwi stick. Dit is hier Tot aan 11 uur de heetste beats En ja, vanavond luisteren One the one and only DJ Dion Sidney Easy De nieuwe Ferre Santos met happiness en vrolijk wordt je zeker van het deuntje. En daarvoor Joe met kiwi-stick. Nou Weet je zeker dat je voldoende vitamintjes hebt binnen gehad voor vandaag? En ja, dan gaan we door met natuurlijk een heet nieuwtje en heel nieuwtjes nieuwtje is het zeker. House Eclectic Trans Progressive Hardstyle Techno. Niets mag ontbreken op zaterdag 28 juli 2012. Ja, we kijken hier graag vooruit. Dan barst op de Maarseveense plassen de eerste editie van Ultrasonic Festival los. De grootste DJ's uit de zin vertegenwoordigen de stroming waar ze voor staan. De line-up is zorgvuldig samengesteld door de toonaangevende organisaties die naam hebben gemaakt in de zin. Crazy Sexy Cool, Hard Life, Rocket, Eclectic Paradise en Grotesk uh, gaande uitdagingen aan... om jouw wereld één zomerdag even helemaal op zijn kop te zetten. Als dansliefhebber. Ze liefhebber... Ken je de Maarzevenzen plassen natuurlijk als het festivalterrein van Rocket Open Air. Dit jaar is de tijd aangebroken voor een nieuw knallend festival. Ultrasonic Festival is een initiatief van FCA Music en de organisator achter Kriegvels en Densoeden. In samenwerking met diverse vooraanstaande organisaties uit te zien, wordt er een dik festival neergezet op een van de mooiste locaties in de regio. Ja, dan gaan we kijken, wat is er allemaal? House by Crazy Sexy Cool. De house stage wordt verzorgd door Crazy Sexy Cool. Bekend van de gelijknamige feesten. Die altijd garant staan voor maximaal feest. Verwacht een uh, line-up met Sidney Sampson, Quintino Shermanology. Ja, de eerste tot de laatste beat is dit. Helemaal losgaan. Ja, dan heb je natuurlijk ook hardstyle. wil je echt helemaal losgaan. Of techno bij Rocket. Ja, ga je meer voor de eclectic. Dan ben je bij de eclectic paradise stage. Helemaal... Aan je plezier gewenst met The Party Squad, The Flexicon en Billy the Clit. Je kunt ook trade progressive bij Grotesque. En dat gebeurt met de namen Marcel Woods, Zintayas, Alex, Morph en Leon Boyer. Ja, binnenkort wordt de volledige sterke en gevarieerde lijnen van Ultrasonic Festival bekendgemaakt. En voor de snelle beslissers zijn er een beperkt aantal early bird tickets beschikbaar. Voor slechts 25 euro kun je erbij zijn. Ja, 25 euro. Ben je nu al om? Bestel dan snel je kaarten op www.ultrasonic.nl zodat je verzekerd bent van je aanwezigheid op 28 juli. Je kunt ook naar de Facebookpagina voor meer nieuws over de line-up. Like dan ook meteen hun Facebookpagina als je het leuk vindt natuurlijk. En je maakt ook dan kans op gratis kaarten voor dit festival. Dus nog eventjes www.ultrasonic.nl of www.facebook.com/slash ultrasonic.nl. Dit was het hete nieuwtje. Zo moet je het een meer. Nu eerst meer muziek met Sergio Fernandez. Inaco Santos. En Buskendood. Dit is See It. En trommelde maar lekker op los hoor. Jawel. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het weekend is. Gewoon omdat het een goede vrijdag is. Tot aan 11 uur. See it in de house. En jij ja, hoort net al. The one and all. Sydney, vanavond weer live in de studio aanwezig. Voor een knallende mix met een hoop nieuwe muziek, zei je al. Oeh, hou hem hier, 106,9, 104,5. Oh, natuurlijk leuk! Vierdaag, ons digitale televisiekanaal. Leuk dat je weer ingezadeld. En voor toda mi gente, vallen el Cauca. Esta canción. Esta canción. Un thema. Y se llama. Vrij moet nemen om bij te komen van al deze feestjes Als je ze allemaal gaat bezoeken En een flinke beneden Denk ik ook Want vanavond, waar kun je heen? Ik zal me aftrappen, De zie je het partyguide Met Midnight Freaks Invite Uner en Dinky In Air in Amsterdam Vanaf 11 uur ben je welkom En ja, 13 euro is de entree En de kaartverkoop gaat via Paylogic In de line-up in Air One Staat Uner, Dinky en Ferro in R2 vind je Jeroen, Hulsken en Heuvel-Live, Moritz en Verdi. Mogen je nou zeggen, nou, ik wil wel naar Amsterdam, maar toch uh, liever naar de Heineken Musical. Nou, vanaf 9 uur is daar al een feestje aan de gang. Kaarten zijn 20 euro exclusief via Sea tickets en die line-up. Helaas, de Firebeats zijn al begonnen van kwart voor 10 tot kwart over tien. Staan naar de Firebeats. Daarna door Roog. Party Squad. Funkerman. Don Diablo. Base Jackers. Bob Sinclair. Baby Bag Lucien voor Ford. D-Rasheed. Styles. Back to back met Jazz van D. En tot slot Michael Mendoza. Back to back met Mitchell Niemeyer. En ja. Als je denkt van. nou, Dit feest. Ja. Er staat een wel een hele dikke line-up. Maar. Ik heb geen zin om. Hier naartoe te gaan. Uh, naar. De Arena Boulevard, nou, of de kaarten zijn op, dat kan ook altijd. Dan kun je ook nog altijd naar de Escape in Amsterdam, want daar heb je het feestje Golden. De kaarten vanavond zijn 12,5 euro exclusief of aan de deur 16 euro. Met in de line-up Cabriol en Castellon, row and Doors, Brian General en Santos. Salesforce resident Raymundo, Miss Sugarware, Melle yours, Mo MC, MC Prime, Cassie Cass on Percussion en de Sexy Mr. S on Sex. Ja, dan gaan we naar de zon, Of de zaterdagavond... Brainwash! In de Escape in Amsterdam vanaf 11 uur ben je welkom... En de line-up deze avond... Gregor Zalto! jij ja, hoorde hem net ook al... Even MC deze avond is Miss Bunty En ook ja, de trommels van... Cassie Cass on percussion... En ook heerlijke saxofoon bij Sexy Mr. S on sex! Kaarten zijn zoals elke week 16 euro exclusief fee! En in de Eclectic Luxe vind je Danny Canova... Je kunt ook naar Royal Witches Voor een beetje ja, de oude stijl Want in Air, Air 1 staat Marcello, Isis, Pancake, Ponytails en Claire en Sheila Hill Kaarten zijn in 12,5 euro exclusief V En in Air 2 staat Abel en Specker Deze 7 april staat ook The Real World Presents The Weekender Crazy Sexy Cool In de Maashaven daar staat in de maasilo een hele leuke variatie van House Club, Eclectic, Urban, Latin House en Progressive Tech House. Kortom van alles en nog wat met Kennedy, Beggy Begovic, Aaron Kil en de Livio Riven, Leroy Styles, Lucien Ford, Quintino en Sandro Silva. Het wordt groot bij Zoddy MC. Dit was pas de crazy. Dan heb je ook nog de sexy met Chris Barros, Kit Kajo, Jeroen Post... ...Stefan Vilein en Brian Dalton. En dit wordt gehoost door MC Dirty Bee. Dan heb je ook nog de Cool met Biggie, Dyna, Flava, Superior en Diam Diamond Spin. Dan hebben we ook deze zaterdagavond paaspop. Op het festivalterrein de Molenheide in Molendijk Noord. In Schijndel, ja. Daar hebben ze ook wel leuke feesten. De zijn 85 euro exclusief in de voorverkoop. Gaat dit via Logic. Ik zal even een paar namen opnoemen. Drop the Lime. The MacAction. Uh, Nobody Beats The Drum. Joost van Bellen. The Subs. Steve Aoki. Nou. Sick Individuals. Uh, Joe Suggi, La Fuente. Uh, Sandro Silva. Hardwell. Bingo Players. Bass Jaggers. Nou kortom. Genoeg leuks uh, deze dag. Wat hebben we nog meer? Nou, we gaan naar de zondag. Er zijn altijd de feestjes op het Bloemendaalse strand. En wat kun je beter doen bij Bloomingdale XXL, de Easter Edition. Voor 17,5 euro exclusief ben je binnen. Met In The Sunset Area, dat is de outdoor, Sunny James en Ryan Marciano, Gregor Salto, Gennaro en Villa. Cabal und Liebe, De Ancho en MC Roga. Dan heb je ook de Full Moon Area indoor met Lucien Ford, Michael Mendoza, Leroy Styles, Chloe in the Dark, Mitchell Niemeyer en Bozeman to Bozeman. Of ga je liever naar. Taste it, the grand opening! Bij Beach, uh, bij beach Club uh, vroeger is dat. Met in de line-up Copyright, Germanology, Frankie Rizardo, Alex Cruz, Jasper Clash, Denise en de vocals bij Mitch Crown en de percussion is van Jetro Ancotta. Nou, dan heb je ook nog Click at the Beach, de opening, bij voetstok nummer 69. Met daar Stefano Richetta, Wouter de Moor, Remy, Secret Cinema en Egbert Live. Nou hoorde je ook al het feestje lentekriebels voorbij komen. Kaartverkoop is slechts 8 euro. En die line-up, Biggie Begovic, Gregor Salto, Sunny James en Ryan Marzellano, Mitchell Niemeyer, Sandro Silva, Rehab en de Bass Jackers. Geloof me, voor de paasdagen heb jij genoeg te doen. En kun je heerlijk ontkomen aan die kormettafel. Dit was de Party Guide voor deze week. Nu eerst een oldschool plaatje. Die het heel erg leuk doet. Al zeg ik zelf, tot Terry sound, Present Sound Design. Pre uh, bounce to the Beats. Speciaal voor Ferdinand die lekker aan het klus is. Ik hoop niet dat hij te veel de muren afbreekt met deze beats. Oh ja, heb je wat te doen tijdens de paasdagen? Dit is hier! Het. Tot aan 11 uur! a good time.